Gerry van Tijn met het NOS-Journaal.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 Deze week raakte in Algiers minstens drie mensen gewond toen de oproerpolitie ingreep bij een antiregeringsbetoging. De Haagse politie zegt dat er veel aanwijzingen zijn van mensenhandel in de prostitutiewijk bij de Doubletstraat in Den Haag. Vorige week vrijdagavond werd de buurt hermetisch afgesloten voor onderzoek. Er werken 157 prostituees van wie er veel zeiden dat ze het werk onvrijwillig doen. De politie verstrekte geen precieze cijfers, maar zegt dat er voldoende reden is voor een vervolgonderzoek. De Wrakingskamer besluit maandagmiddag om vier uur of de rechters in de zaak Wilders opnieuw moeten worden vervangen. Vandaag zijn verdediger Moskowitz en de gevraagde rechters van de rechtbank in Amsterdam door de Wrakingskamer gehoord. De rechters werden vanmiddag gevraagd door Moskowitz omdat ze weigerden een mijneetprocedure te beginnen tegen getuige Bertus Hendriks. Hendricks had volgens Moskovits gelogen over de reden dat Arabist en getuigendeskundige Jansen was uitgenodigd voor een diner bij hem thuis, samen met rechter Schalken. Voetbal. In de Eredivisie is één wedstrijd gespeeld. Heerenveen won thuis met 3-0 van Utrecht. Het weer. Minima vannacht aan zee rond 4 graden, in het binnenland rond 2. Aan de grond gaat het licht vriezen, lokaal kan er een misbank ontstaan. Overdag in het noorden overwegend bewolkt, in het zuiden zonnige periode. In het worden wordt het 13 graden, in het zuidoosten 18. Tot zover het NOS-Jowel. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Het ritme van ZFM op tv, radio en internet. ZFM. Met nu de nacht. Yeah <laughs>